Ik zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Het was een wonder, een bovenwonder, dat die beren konden smeren. Wat ik zeg is echt waar, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee beren broodjes smeren, alle lieve dagen. Kwamen vele mensen vragen of die beren wilden smeren. En zo werd dat hun taak in hun eigen ik zag twee beren broodjes smeren met beleg naar keuze. Smaakte al die broodjes reuze, want die beren konden smeren. Iedereen kwam steeds weer om zo'n broodje van een beer. Zag twee beren broodjes smeren, maar bij het winst verdelen, wilden ze elkaar bestelen. Eén ging gingen smeren, hij begon toen meteen, recht over heel alleen. Zag twee beren broodjes smeren, om de lieve centen waren ze nu concurrenten. En die beren alsmaar smeren, loerend vol nijd en haat, naar de overkant der straat. Twee beren broodjes smeren, maar geen belgetinken, klonk in deze ofgene winkel, waar die beren bleven smeren, ook al werd door hun fout al hun broodkerk droog en oud. Ik zag twee beren broodjes smeren, heel bedroefd en somber. Elk zijn zaakje hinten onder, door dat beren moeten smeren, zonder haat of venijn, omdat zij geen mensen zijn. Zag twee beren, broodjes smeren, wetend dat in het leven enkel eendracht macht kan geven, zijn die beren om te smeren, weder na ruggespraak samen in één broodje.